Heeft het al 20 jaar en jij beleeft het? ZFM in 2010 al 20 jaar live. G -G -M -M. Met nu the Groove Empire.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 Wem in Zandvoort. En jij bent erbij. Cfm. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Cfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Oeroesgan is een Nederlandse militair door een bermbom om het leven gekomen. Vier Nederlanders raakten gewond van wie twee ernstig. Ook een Franse militair en een Afghaanse tolk kwamen om het leven. Franse militairen hadden de hulp van de Nederlanders ingeroepen... bij het onschadelijk maken van een berenbom in de tangi vallei tussen Tarinkot en Derawood. Toen het was gelukt, reed het hele konvooi op een andere bom. In Uruzgan zijn nu 24 Nederlandse militairen omgekomen. In het zuiden van Afghanistan is op een grote NAVO-basis... een aantal militairen gewond geraakt... Het kamp in Kandahar werd bestookt met mortiergranaten en raketten. Militanten hebben geprobeerd om de basis binnen te dringen. Maar dat is volgens de NAVO niet gelukt. Het is de tweede aanval op een NAVO-basis in een paar dagen tijd. Woensdag was het kamp van de Amerikanen in Bagram doelwit van een aanslag. Inter Milan heeft de Champions League gewonnen. De Italianen, met Wesley Sneijder in de basis, wonnen met 2-0 van Bayern München. Diego Milito tekende in de Madrid voor allebei de treffers. Bayern München had vooral de tweede helft een aantal kansen op de gelijkmaker. Maar het lukte de ploeg van trainer Louis van Gaal niet om na de landstitel en de Duitse beker ook de Champions League te winnen. En als Inter nu voor het eerst wel gelukt. De Italianen waren in 1965 voor het laatst de beste van Europa. Het gesprek tussen British Airways en de vakbonden is verstoord door demonstranten. Betogers drongen het gebouw in Londen binnen en de topman van B.A. moest door de politie worden ontzet. B.A. en de bonden willen morgen opnieuw proberen een oplossing te vinden over kortingen die het personeel krijgt op privévluchten. Het cabinepersoneel dreigt vanaf maandag te gaan staken. Het weer vannacht hier en daar wat mist en een graad of zeven. Morgen weer flink wat